Jaren die bij elkaar horen. Uh, mensen kunnen zelf ook met vrienden en vriendinnen op de foto gaan bij een fotograaf. Er is een gelegenheid voor een hapje en een drankje en het wordt vast heel erg gezellig. Hoe, uh, hoe kom je in een groepje? Uh, ik kan me voorstellen, ik kom iemand tegen die ik uh, uh, mee in de klas gezeten heb. Of is er een richtpunt? Ja, we, hebben, we gaan allemaal uh, jaartallen bij elkaar zetten, zeg maar...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 Kijk, aan de mate de groep groter wordt... worden het minder jaartallen bij elkaar. Maar het is in ieder geval de bedoeling... dat als je binnenkomt, dat je een sticker pakt. Even je naam... Uh, je, je ga, waar je, kom je binnen? Uh, bij de ingang van, van het lokaal. Bij de bibliotheek dus. Okay. Niet op de school. Die is deur is op slot. Dus echt allemaal via, het, uh, Louis of via de blauw tram. Ja, ja, de het draaideur de, op het lokaal. Ja, dat, uh, ja, je hebt twee ja, ingangen. Ja, dat is allemaal open. Oké. Okay. Nou, en als je dan een sticker op je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 Voor uh, Zandvoortes komen er ook uh, leraren en leraressen die uh, in de tijd op die school uh, gewerkt hebben? Er zijn, uh, we hebben uitnodigingen verstuurd aan uh, leraren en leraressen. Maar ja, je, je zal natuurlijk begrijpen dat er niet uh, de alleroudste naar boven komen. Nee, zouden... Dus, uh, ja. Maar er zijn uh, een heleboel enthousiast en uh, die komen. Ja. Noemen ze per name? Uh, juffrouw Schreuder. Juffrouw Schreuder is ik, Joost Juffrouw Schreuder kwam op de Marierschool voor haar eerste klas en daar zat ik in. Nou, kijk dan. Meen je niet? Ja ja, ja, ja, ja. En daarna hebben mijn dochters ook nog les gehad van. Ja, oh ja. Oh, ja. Dus die is echt uh, de diehard van, uh, van de Marierschool, zo'n beetje. Ja. ja. Ik, ik, een, uh, kijken, ik ga even kijken. Die Ellie Kool is ook iemand mm -hmm. die uh, lang geleden op school gewerkt heeft. Naar nou, Jezus Schreuder, uh, Jort, die ken, vooral de jongeren kennen Jort ook allemaal. Naar nou, Meester Jerry, uiteraard, ja. wie kent Meester Jerry niet? Die komt. Naar nou, Jacqueline, um, even kijken. De rest is allemaal een beetje wel van de laatste jaren die uh, komen. Ja, nou, Jerry is volgens mij ook al een uh, paar jaar weg nu, toch? Ja, die zit op de Niklaschool op dit oh, moment. Nou, ja, ja, ja, ja, ja. Maar die is, de, mag ik dat zeggen, Jerry? Je loopt tegen je pensioen? Is, ja.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 Dus ja, ik dat ze nog een beetje aandacht aan willen besteden. Ja. Nou ja, misschien moet je uitnodigen. Dat ze ons uitnodigen om te komen, bedoel je? Nee, je dat hun dat uitnodigen dat om, uh, om daar te komen. Oh, ja, dat kan. Dat is, een stukje. Ja, Heel leuk. En, en Sansen, heeft het natuurlijk ook al gestaan. Ja. En als het goed is, dan komt er nog een keertje erin te staan. In ieder geval gewoon een oproep. Mm -hmm. Dus dat hebben we ook weer uh, gedaan. En uh,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 Dat, dat zullen meerdere jaren zijn, verwacht ik. Net zoals de vorige keer, uh, met de vorige reunie. En uh, je kunt natuurlijk ook, als je met een vriend of een vriendin... van vroeger nog eens een keer op de foto wil kijken, nou, gewoon vragen. En dat is absoluut geen probleem. En ik vermoed dat hij het op gaat sturen. Heb jij daar nog contact over gehad? Hoe die nee, dat uh, het heeft uh, Marjan geregeld. Oh. Volgens mij uh, mag je gewoon je e-mailadres op dat moment achterlaten. Ja. Dat oh, je, dat dat dat je dan, uh, ja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 Uh, maar dat is gewoon leuk om dat te zien. Gewoon in die, die, die, kast, die kasten in die muren en zo. Dus ik ben nu in alle lokalen geweest. De lokale. en uh, Ja, zo'n hele hoge lokale, ja. Dus nou, dat is uh, apart om uh, eens een keer... Ja. Uh, wat ik zei, uh, vat even samen wat je samen wil vatten voor uh, de 18e, De tijden. Ja. Ja. Nou ja, we, we starten smiddags tussen twee. Uh, om twee uur. Om twee uur. <laughs> en... Uh,